De invoering van het puntenrijbewijs heeft geen gevolg voor mensen die zich asociaal gedragen. Alleen automobilisten die met alcohol of drugs op achter het stuur zitten zullen een strafpunt krijgen. Met twee strafpunten wordt het rijbewijs ingenomen. Het openbaar ministerie had minister Schultz van Verkeer geadviseerd om ook voor asociaal gedrag op de weg, zoals bumperkleven en te hard rijden, een strafpunt te geven. Schultz heeft dat advies niet overgenomen. Volgens haar zou het tot te veel bureaucratie leiden. Het puntenrijbewijs wordt op 1 juni ingevoerd. In de stad Aleppo in Syrië zijn duizenden studenten de straat opgegaan. Studenten eisen dat er een eind komt aan de belegering van de steden Hon, Dara en Banias. Ordertroepen proberen met stokken de studentenbetogingen uiteen te slaan. vn chef Ban Ki-moon heeft president Assad opgeroepen om hervormingen door te voeren en geen geweld meer te gebruiken tegen demonstranten.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de Watertoren. Goedemorgen, het is 12 mei donderdag. Ik ben Kirim Gabali. En ik ben Marloin Bos. En wij, gaan, wij, wij zijn hier voor Stubble stage. Voor het ICL. En wat is ons onderwerp vandaag, Badawijn? Um, we gaan praten over de effecten van uh, de DTM op de inwoners van Zandvoort. Want daar waren nogal opmerkelijke resultaten, hè? Ja, um, we zijn naar het dorp gegaan en we hebben een aantal mensen geïnterviewd. En uh, ja, we, het ging niet zoals we dachten dat het zou gaan. En maar we gaan nu eerst luisteren naar een uh, nummer. Ja, uh, Ben Sanders met Kill for a Broken Heart.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 See the pain The cure's invisible It's not physical Can't go no further down not down but I need to fall Change. En daarvoor weer Ben Sanders met Kill for a Broken Heart. Bouden we hebben een gast in de studio, hè? Ja, me, mevrouw Lemmens is hier. En uh, we gaan haar interviewen. Goedemorgen. Was... Goedemorgen. Uh, ja, dat eens dus een paar vraagjes. Um, wat betekent de DTM nou voor Zandvoort? Ja, DTM is uh, denk ik van oudsher een, een heel belangrijk evenement voor Zandvoort. Altijd al geweest. Het is een grote race. In Duitsland zeer, zeer bekend. Uh, veel kijkers ook. Dus niet alleen de mensen die hier naar het circuit komen. Maar ook over de hele wereld mensen die de DTM volgen. Dus ja, absoluut een groot evenement. Ik denk dat we als Zandvoort ook best uh, trots kunnen zijn dat we nog steeds de DTM in Zandvoort hebben. Want er was wel even sprake van dat we die misschien... Uh, kwijt zouden raken, nou dat is niet gebeurd dus waarvoor mijn complimenten voor het circuit um, maar dat is even de impact van de race DTM daarnaast komen er natuurlijk heel veel mensen naar Zandvoort om die race ook live te bekijken en um, ja, ik denk dat dat alleen maar goed is voor Zandvoort ja Hoeveel mensen verwachten jullie? Nou, ik vind het heel erg lastig. Ik, ik durf het aantal niet te, te, te zeggen. Want dat, zijn, dat zou je aan de, aan de circuitleiding mm -hmm. moeten vragen. Zij weten waarschijnlijk het uh, aantal kaarten wat verkocht is. of ja. uh, Ze hebben daar vast wel een uh, verwachting van. Dat durf ik niet te zeggen. Het enige wat ik weet is dat, uh, dat mensen uh, meer bellen om een kamer te reserveren. En daar is absoluut meer drukte in dan uh, een normaal weekend uh, in mei zonder ja. vakanties. Zijn de ook volgeboekt? Nee, ze zijn nog niet volgeboekt. Um, het is niet zo'n gek huis als we het weekend hadden van de Paasraces. Was het en prachtig weer. Lang weekend, vakantie in Duitsland, vakantie in België. Nou, in Nederland natuurlijk ook gewoon een lang weekend. En de Paasraces. En Kruidvat uh, Gillette, die uh, de sponsor was van, van, van die race, dus ook veel kaarten weggaf. Dus zo'n gek huis hebben we nog niet. Maar um, het, ga, het gaat zeker goed, ja. Oké. Okay. Ja, het is wel duidelijk dat het circuit nog steeds leeft. Al zijn er niet meer zoveel grote evenementen. Ja, absoluut. Kijk, wat, is niet zo grote, wat zijn niet zoveel grote evenementen? Um, nee, we hebben al een tijdje geen Grand Prix meer. Um we hebben drie jaar lang de A1 in Zandvoort gehad. Wat zeker het eerste jaar een, een, een ontzettend grote impact had op Zandvoort. Heel veel bezoekers. Maar we hebben nog steeds wel uh, races die daartoe doen. Ik, bedoel, ik zei het net al. DTM is, is wereldwijd gewoon een heel bekende race. En die is toch maar gewoon in Zandvoort. Uh, en door een aantal grote sponsors. Zijn de paasraces, de Pinksterraces races. Ook, ja, hebben echt ontzettend body weer gekregen. Dus ik, ik, ik, ik vind het. Te kort door de bocht om te zeggen, we hebben geen grote race meer. Maar ja, natuurlijk, als je zegt we hebben geen prix meer, kan ik je niet uh, tegentreken. Maar we hebben zeker nog genoeg uh, dingen die ertoe doen. En dan zijn er nog een heleboel andere dagen uh, die misschien iets minder bekend zijn bij het groot publiek. Maar waar ook heel veel gebeurt op het circuit. Um, ja, wat voor um, PR-waarde heeft dit eigenlijk voor de gemeente? Uh, nou, ik geloof dat dit ontzettend PR-waarde heeft. Sowieso het circuit. Ik bedoel, vraag ergens, uh, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en op andere plekken in de wereld waar ze Zandvoort van kennen. Waar, waar wij misschien geneigd zijn om te roepen, vooral het strand. Mm -hmm. Is dat toch ook echt wel het circuit? En dat is een stukje historische waarde, omdat we de Campri hebben gehad. Maar nog steeds ook voor een dtm um, er zijn ontzettend veel landen waar de DTM wordt uitgezonden. Dus ook al zijn ze misschien niet in Zandvoort. Ze zien wel uh, de beelden van het circuit. Maar er zijn ja. altijd even beelden vanuit de lucht. En dan zie je even die mooie kustlijn. Dus het, het is wat dat betreft gratis reclame voor ons. Uh, Zandvoort wordt even op heel veel uh, televisies in de wereld uitgezonden. En zo was dat bijvoorbeeld ook met de A1. Dus ja, dat heeft heel veel waarde voor Zandvoort. Oké. Okay. Um... Daar zijn jullie waarschijnlijk ook heel blij mee. Want het is allemaal gratis natuurlijk. Ja, voor ons wel in, ja. in ieder geval. Kijk, het circuit zal daar best... Uh, uh, bepaalde bedragen voor betalen... om zulke races te, uh, yeah, te houden. Uh, het is ook een ander concept... dan wanneer ze het zelf organiseren. met technische moet je met het circuit... directie bespreken, maar... Uh, met de DTM is echt het circuit verhuurd. Dus de kaartverkoop... Gaat ook, hoort ook niet meer bij het circuit. Maar daar zullen ze absoluut... Uh, geld aan vinden. Maar... Uh, wat, wat zij er allemaal aan kosten aan hebben, dat, daar kan ik niet over spreken. Ik kan alleen maar spreken voor de VVV. Wij, mm. wij doen marketing en promotie en daar betalen we op sommige plekken echt wel geld voor. Ja, en dit stukje is voor ons gratis promotie. Ja. Wat gaat de VVV eigenlijk nog doen uh, ja, om, om dit evenement heen? Zijn ze nog extra toelichting, voorlichting? Zijn er extra punten waar mensen voor informatie kunnen vragen? Nee, wij hebben één vvv die open is, mm -hmm. zeven dagen in de week, dus ook het DTM weekend. Maar wat we wel hebben, maar dat is niet extra voor het DTM weekend... maar dat hebben we wel, is een aantal plekken in Zandvoort... hebben we informatiezuilen, uh, waaronder andere op het, op, op het station... waar natuurlijk heel veel mensen met de trein aankomen. Uh, en daarnaast en uh, Hotel, wat, wat tegenover het circuit zit... dus ook waarschijnlijk wel wat gasten zal hebben van het circuit... Ja. Uh, bij ons in de straat eentje, dus mocht de VV gesloten zijn, dan kunnen ze daar nog kijken. Dus de, die punt hebben we sowieso. Maar uh, bijvoorbeeld het circuit brengt een boekje uit vanuit de DTM. En daarin hebben wij altijd ook uh, een beetje aandacht voor wat er... Hè, dat mensen weten die op het ja. circuit zijn. Je kan ook nog naar het centrum, want daar is ook van alles te doen. En uh, hoe gaat het dan met de toeristen? Want er komen natuurlijk een heleboel mensen massaal naar Zandvoort toe. Want uh, hoe, hoe moet dat met het verkeer? Oh, op die manier. Nou, um, ik moet zeggen dat ik daarvoor de gemeente wel uh, complimenten moet geven. Dat is, dat is de laatste jaren um, goed geregeld. Mensen staan minder lang in de files. Um, als, als zandvoorter en als uh, dorpliefhebber en raceliefhebber uh, weet ik dat er best wel eens mensen zijn. En daar ben ik er zelf een van geweest. Die zei, ah, maar die files waren ook wel leuk. Had ook wel zijn charme. Er stond iedereen, stond iedereen zijn blikjes te verkopen. Dus ik, ik begrijp dat mensen zeggen... ja, nou, hoezo nou? En die file is toch niks mis mee? Maar ik denk wel dat, dat we moeten denken vanuit de bezoeker. En die wordt er niet vrolijk van als hij zes uur in de file staat. Dus wat dat betreft is het goed geregeld. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk het openbaar vervoer. We zijn de enige badplaats in Nederland met een directe treinverbinding. Ja, en daar komen heel veel mensen vandaan met de trein. En, en ja, dat is eigenlijk altijd wel um, ja, goed geregeld. Elk kwartier gaat er geloof ik een trein met zo'n grote race. Dus ja, ik, ik denk dat we... Um, wat betreft bereikbaarheid uh, wel goed uh, zitten dit weekend. Ja, want ja, dat, dat is ook wel uh, vroeger een veelgehoorde klacht, hè, de bereikbaarheid. Nou, ik, ik, ik zeg altijd, ik heb het idee dat het meer imago is dan werkelijkheid. Zandvoort heeft het imago dat er altijd file staat en vooral uh, met, met racedagen. Ik denk, als we uh, gewoon heel reëel gaan kijken... en uh, gaan maar eens elk weekend op de boulevard staan, dat het eigenlijk allemaal meevalt... Het is wel zo, tuurlijk zijn er een aantal dagen per jaar als het net uh, 25 graden is of 25 plus en er is een groot uh, uh, evenement op het circuit bijvoorbeeld, dat je daar wat van merkt en dat je niet in één keer naar Zandvoort rijdt en dat het wat langzamer gaat. Maar echt uren vaststaan is naar mijn idee meer, uh, ja, wat ik net al zei, imago dan werkelijkheid. Natuurlijk. Ja, gebeurt het wel eens. We zijn, we zijn een kustplaats en we hebben maar twee toegangswegen. Maar ga naar de andere kustplaatsen kijken. Als het echt heel erg warm is, dan hebben ze allemaal hetzelfde probleem. Het is alleen jammer dat het heel vaak al op de radio wordt geroepen. Dan, dan wordt er gezegd uh, via echt de, de nieuwsberichten via het ANP en de AWB doet daar wel eens uitspraken over. Ja. Ga niet naar Zandvoort, want er is file. En daar kan ik me altijd wel heel erg kwaad over maken, want het is op zo'n moment vaak helemaal niet waar. En we zijn er nog steeds niet helemaal uit waar dat nou vandaan komt. Bij ons zeker niet, bij de gemeente Zandvoort ook niet. Um, ja, dat is gewoon jammer, want dat, dat, dat geeft een vertekend beeld, want vaak is dat helemaal niet waar. Bijvoorbeeld bij de paasreisesteden is dat ook. Toen stond ja. het groot op de Telegraaf site. Ja, en er stond er ook uh, geen parkeerplaatsen meer. Terwijl we hebben net een prachtige nieuwe parkeergarage. Ja. En die stond nog helemaal niet vol. Maar op een of andere manier... Uh, lijkt het wel alsof er iemand zit... die denkt, nou het is leuk, we gaan weer even roepen. Dat Zandvoort niet meer te bereiken is. Misschien een concurrerende badplaats. Ja, wie weet, maar dan doen ze het wel goed. Misschien moeten wij dat ook maar gaan ja. doen. <laughs> nee hoor, dat, uh, dat, dat zullen we niet doen. Maar ja, um, helaas wordt dat uh, wel af en toe geroepen. Terwijl... En dat, kijk, als het zo is, dan, dan moet je misschien de mensen ook wel gewoon eerlijk ja. de informatie geven. Maar het is gewoon vaak helemaal niet zo. En dat, uh, ja, dat is jammer. Ja, want uh, we hadden ook nog met de NS gebeld. En wat zeiden ze? Ja, die gaan wel extra trein inzetten, wat jij net ook zei. Ja. Om een kwartier ja. in plaats van om een half uur. Ja, hartstikke goed. Ja, dat, in de zomer is dat sowieso wel de ja. regeling. Maar we, we zitten natuurlijk, al voelt het wel zo als je buiten loopt, uh, <laughs> nog niet uh, officieel in de zomer. Uh, maar met dit uh, soort dagen, uh, en ik geloof dat ze met de paasraces daarin... Uh, een klein beetje fout waren gegaan. Dus daar hebben ze van geleerd gelukkig. En dit weekend rijden er gewoon meer treinen. Dat is mooi. Oké, okay, uh, bedankt mevrouw uh, Lana Lemmens. Uh, ze is de directeur van uh, de VVV. En dan gaan wij nu luisteren naar Duffy met Warwick Avenue. Nou jongens... Trust of the two. You don't Dat was Duffy met Warwick Avenue. Um, ik ben Boudewijn Bos. En ik ben Karim Elgebali. En we zijn nog steeds aan het praten met um, Lana Lemmens, van, de directeur van de VVV. En um, ja, we gaan het nu hebben over het centrum, want daar hadden we het net ook al over. En um, dat ging erover dat uh, we mensen hebben gesproken in het dorp. En dat um, ze nogal opmerkelijke reacties gaven. En wat bedoel jij met de Ja, um, nou, Het was zo dat ze kunnen er niet meer goed in. Het wordt helemaal afgesloten daar. Dat er eigenlijk gewoon helemaal niemand daar in het dorp is tijdens die races. Oké. Okay. En dan wil je vast weten wat ik daar nou van vind. Ja. <laughs> um, tuurlijk. Dat, dat is een veel gehoord geluid. Ik denk ook niet altijd onterecht. Er is in het verleden best wel eens... Uh, nou, we hadden het net al over dat er veel gedaan was vanuit de gemeente om files en dat soort dingen te voorkomen. Dus daar is veel op ingezet. Met succes. Er is alleen wel een bepaalde periode geweest... dat daarmee ook meteen werd veroorzaakt dat de mensen met hun auto niet het dorp in konden. Nou, Dat is natuurlijk voor de ondernemer die hier zijn winkel heeft... Uh, ja, slecht nieuws. Want die wil dat ze niet. Ja, die, die vindt het leuk dat mensen voor het circuit komen. Maar die wil dat andere bezoekers. ook wel gewoon naar zijn winkel kunnen komen. Ik denk dat daar steeds beter naar wordt gekeken. En dat er ook uh, steeds betere oplossingen voor komen. Maar ik denk ook dat we daar een kanttekening bij moeten maken. We moeten denk ik heel reëel zijn dat in bepaalde weekenden van het jaar. zoals met een DTM, er vooral heel veel mensen komen om naar het circuit te gaan. Um, in het verleden uh, met de A1 zijn er activiteiten georganiseerd in het centrum. Ik denk dat daar heel veel mensen op vrijdagavond, op zaterdagavond, zelfs op woensdag en op donderdagavond uh, eigenlijk naar het centrum kwamen. Maar op zondagavond willen mensen ook vaak gewoon weer naar huis. Die komen voor de race, hebben de hele dag in de duinen gezeten en zeggen daarna ja, uh, ik moet morgen weer naar, wer naar mijn werk of, ik moet weer, of mijn kind moet weer naar school. We moeten eigenlijk gewoon weer terug. Dus ik denk dat er wel een, uh, twee kanten aan een verhaal zitten. Daarbij komt dat er heel veel mensen in de regio hier op zondag heel vaak gaan winkelen. vinden ze leuk. Ze kunnen hier winkelen en een heleboel winkels in de regio zijn niet open op zondag. Dus komen ze lekker naar Zandvoort, lekker uitwaaien of uh, nu de laatste tijd even lekker in de zon zitten. Maar diezelfde mensen weten ook, hé, hey, er is dit weekend een race. Dus laat ik dit weekend nou niet uitkiezen ja. om naar Zandvoort te gaan. Dus ja, ik geloof dat er minder mensen in het dorp komen. Ik begrijp ook dat dat heel vervelend is. Maar ik denk dat we ook met z'n allen moeten bedenken... Ja, maar die mensen zijn hier wel geweest. Misschien nu alleen op het circuit. Maar ze hebben wel zandwoord even gezien. Ze weten hoe leuk het hier is. Ze zijn vanaf de trein gelopen en hebben gemerkt... Nou, de trein is een uh, makkelijk vervoersmiddel. En die mensen komen waarschijnlijk wel gewoon nog weer een keertje terug. En dan komen ze misschien niet voor de race, maar dan komen ze dan voor het centrum. Dus... Natuurlijk begrijp ik de mensen die, uh, die in, t, in het centrum een mm -hmm. winkel hebben en zeggen... ...ja, maar op de zondag van de race kan je bij mij uh, eigenlijk uh, een kogel afschieten. Wat heel vervelend is, maar ik ga voor de lange termijnvisie... ...en ik geloof erin dat die bezoeker die dan misschien die dag alleen op het circuit is geweest... ...en inderdaad na de race denkt, ik ga weer naar huis uh, en niet het centrum in... Dat die nog wel weer een keer terugkomt. En dan wel komt winkelen. En dan wel uh, uit eten gaat. En uh, daarnaast geloof ik echt. Dat we niet alleen moeten kijken naar de zondag. Maar zo'n DTM uh, heeft alleen al twintig teams. Ik, ik roep nu 20. Mm -hmm. Misschien zijn het er 15, Misschien ja. zijn het er 25. Die naar Zandvoort komen. En die zitten hier ook. En die komen ook al op woensdag even... Uh, uh, gaan ze uit eten. En op donderdag lopen ze door het centrum en denken ze hé, hey, laat ik nog eventjes uh, een leuke souvenir of een leuk uh, jurkje voor mijn vrouw kopen. Ik, ja. ik, ik roep maar iets. Dus om alleen ons op, de, op die ene zondag van, van de race te focussen, vind ik um, begrijpelijk. Maar ik zou het liever breder willen trekken. Ja. ja, we hadden ook met een vrouw gesproken. Die ging haar hond gewoon uitlaten. En ik zat dus met de auto uh, uit het dorp. En toen konden ze gewoon niet meer terug met de auto. Um, ja, die verhalen hoor je vaker. Dat is ook vervelend als je hier woont. Dan moet je gewoon terug kunnen gaan naar ja. waar je woont. En daar moet ook zeker goed naar gekeken worden. Um, maar hoe vervelend ook. En ook denk ik um, niet goed. Dat zijn wel vaak incidenten. En die moeten opgelost worden. En ik denk ook dat een gemeente en de politie daar bovenop zitten. Maar um, ja, soms is het wel... Uh, een incident en een, ja, dan kan je daar op dat moment niet zo heel veel aan veranderen. Maar... Het moet, zeker, het moet zeker altijd het, uitgang zijn om de, het uitgangspunt zijn om dat te verbeteren en te voorkomen. Daar komt het ook bij. Ik woon ook in Zandvoort. Nou, heb ik het nu niet over die hond uitlaten. Maar gewoon echt puur Zandvoort in en uit. Nou, we hadden het net al over. Er zijn nou eenmaal met grote races ook wel eens uh, files. Ik zorg er dan voor dat ik niet Zandvoort uitga. Of ik ga op de fiets of ik ga met de trein. Dus uh, we houden natuurlijk ook als bewoner. Ja, wij, wij wonen hier in een toeristische plaats. Daar hebben we alle uh, gemakken van. We hebben voorzieningen die, die een hoop dorpen met 17.000 inwoners niet hebben. Ja, en daar hoort dan ook wel eens zoiets bij. En dat moeten we dan misschien ook af en toe voor lief nemen. Ja, ja want um, ook een verhaal dat hebben we gehoord. Uh, bij de afgelopen paasreces was er een, of een uh, team met 30 man. Ze hadden in het dorp bij een restaurantje gaan eten. Um, dat team wou, gaan, uh, wou het dorp inrijden. rijden. Alleen die werden tegengehouden door een verkeersregelaar. werden vervolgens naar Bloemendaal gestuurd. En vanuit Bloemendaal naar Haarlem. ...waarna ze niet meer terugkonden naar Zandvoort en uh, ja, dus de reservering niet meer door kon gaan... ...en het restaurant uh, wat het doet de ja, 30 personen niet had komen zien eten. Ja, ik, ik vind dat het, dat klinkt niet goed, maar nee. ik weet de details er niet van... ...en ik weet niet hoe groot het verhaal is geworden en wat, wat, wat precies echt de waarheid is... Ik... Ik vind het heel erg vervelend. Uh, als het zo is zoals jij het zegt. Maar ja, ik weet daar helemaal... Ik, dit hoor ik nu van jou voor het eerst. Mm -hmm. ik, ik weet daar geen ins en outs van. Dus ik kan daar niet echt uh, zo op... Uh, ja, iets zinnigs over zeggen. Um, advies voor de teams. Ga de volgende keer niet helemaal... Zo'n klein stukje vanaf het circuit met de auto naar het dorp. <laughs> um, maar ik, ja, als het zo is, dan is het natuurlijk een kwalijke zaak. Maar ja, ik, ik kan daar niet zo heel veel zinnigs over zeggen. Oké, okay, en er is dus geen route, zeg jij, van... Uh, bijvoorbeeld parkeerplaats Zuid wordt geopend uh, binnenkort, ik geloof ik morgen, uh, naar het circuit? Uh, nou, uh, er is natuurlijk een wandel. Je kan daar natuurlijk naartoe lopen, ja. maar zover ik weet zijn er geen, uh, uh, geen vervoersmiddelen tussen parkeerterreinen Zuid en uh, het circuit. Nou is het wel zo dat... Uh, ik zie wel vaak VIP-shuttles en dat soort dingen mm -hmm. rijden. Maar ik geloof niet dat het voor iedereen is die zijn auto parkeert. Um, maar het wordt wel aangegeven natuurlijk. Van daar is het circuit en, en, en daar, daar kan je... Ja, dat is alleen even een wandeling die je moet maken. Er rijdt wel een treintje. Ja. Niet altijd. Maar ik denk dat hij bijvoorbeeld dit weekend wel weer rijdt. Omdat mm -hmm. de DTM is. En als hij slim is, rijdt hij ook tussen het centrum en, de, en het circuit. Dat heeft hij de vorige keer met de paasreis ook gedaan. En dat was wel een succes. Maar ook daarin... Kan ik aanvullen met de A1 hebben we dat ook gedaan. Dan hadden ja. we ook een. Uh, toen hadden we bussen, bussen rijden tussen het centrum en uh, het circuit. En, uh, hartstikke leuke bussen. Niet gewoon een standaardbus, maar open bussen en uh, van die dubbeldekkers. Ja. Maar ook dan, dan heb je één keer. Kijk, alle mensen gaan tegelijk van het circuit af. Het is ja. een ontzettende mensenmassa. Dus als je één keer dat treintje hebt gevuld, hartstikke leuk. Maar als je terugkomt, dan is die mensenmassa bij wijze van spreken alweer weg. Dus je zou eigenlijk één keer dertig bussen moeten hebben. Maar ja, dat is, dat is niet op te brengen. Dat is niet te doen. Dat is hartstikke duur. Uh, en daar komt ook bij dat ondanks ook als er de treinen staat. Zijn heel veel, of uh, sorry, nou, in dit geval treintje. Maar in, in het geval van de A1, die bussen. Zijn ook heel veel mensen die zeggen, nou, ik wil helemaal niet naar het centrum. Ik wil gewoon naar huis. En zeker op zondag is dat gewoon zo. En dan kunnen we ze met z'n allen wel verplichten om het in te gaan. Ja. En het eerste jaar met de A1 was, was het geluk roep ik altijd maar dat de treinen niet aankonden. toen was het niet goed geregeld en toen stonden er 5000 man op het circuit of op het station te wachten tot er een trein kwam. en toen uh, was het natuurlijk heel makkelijk. van nou je kan over hier gaan staan wachten. en toen was de catering ook niet heel goed geregeld op het circuit. ja dus toen hadden ze en honger en ze moesten op een trein wachten. nou en toen werd Marsaal uh, het centrum overvallen en heel mooi weer. ja dat is natuurlijk het ideale plaatje. maar ja um we kunnen niet vanuit gaan dat die treinen elke keer niet aan kunnen nee. En uh, wat ik net al zei, aan de andere kant, als mensen graag naar huis willen, dan, dan gaan ze misschien ook met een positiever ja. idee naar huis dan wanneer ze de trein niet kunnen uh, pakken omdat die niet rijdt of, of noem het op. Oké. Okay. Ja. Mogen we al hartelijk danken voor, uh, voor dit interview? Ja, geen dank. Naar nou jullie heel veel succes Dankjewel. met jullie, uh, met jullie uh, verdere programma. Ja, want we zijn er nog anderhalf uur. Tot, uh, tot twaalf uur zijn wij daar. Ja. En uh, gaan we nu luisteren naar Guus Meeuwens met Toen ik je zag. Ik nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen verhaal Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou Je hebt niet in de gaten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 Dance to Dat was Hometown glory van Adel. En daarvoor hoorde je Guus met Toen ik je zag. En uh, ja, ik ben Karim. En ik ben Baudrein. En uh, ja, wij maken een uitzending over de DTM en de gevolgen ja, de, de voor het dorp en voor het ja, circuit zelf. Um, we hebben hier uh, ja, we hebben problemen besproken net. Namelijk dat uh, de ondernemers in het dorp zelf vinden dat zij weinig tot uh, geen profijt hebben van de races. Ja. En ja... Wij denken, ja, wij hebben net uh, Lana Lemmers gesproken van de VVV Die uh, ook zegt Dat het wel logisch is dat mensen Niet meteen de zondag nog naar het dorp gaan uh, Ja dat uh, En uh... Ja en uh, voor de rest um, Hebben we ook wat Om even weer de andere kant te belichten Hebben we ook wat uh, leuke tijden En weekjes over de DTM Bijvoorbeeld dat uh, wij het live gaan uitzenden Op ons uh, eigen tv kanaal ja, het is uh, vrijdag tot en met zondag uh, deze week. Um, de echte race is pas zondag, uh, van 2 uur tot kwart over 3. En dat uh, kost 15 euro om in de duinen te zitten en uh, 41 euro om in de tribune te zitten per persoon. Ja. Oké, okay, dus dat dus, valt nog wel mee. Ja. Um, maar om weer even terug te gaan naar de andere kant. Um, wij zijn dus gisteren het dorp in gegaan. Gisteren hebben wij ongeveer vanaf 9 uur tot uh, een uurtje of 3 uh, zijn wij gewoon het uh, dorp in gegaan om mensen te interviewen. ...detailisten, um, mensen van horeca. Nee, kaasboeren. Kledingwinkels. Uh, ja, en uh, daar krijgen wij een opvallend verhaal door. Namelijk hetgeen dat um, zij eigenlijk geen één profijt hebben, zeggen zij van, uh, van de DTM races bijvoorbeeld. Dat op, het dorp helemaal leeg is daar. Eén keer zei ze zelfs dat je een kanon kon afschieten uh, als, je er, als je er zondag zou zijn. Um, zodat ik uh, na het nieuws denken wij gaan wij. Uh, het uh, andere deel bespreken, want wat vindt de gemeente hiervan bijvoorbeeld? En uh, dan gaan we nu even luisteren naar het songfestivalnummer van vanavond van de uh, 3 as You Never Walk Alone. Away. De drie race was dat. Ja, um, ja zondag in uh, dit seizoen uh, was de tweede race van de DTM. Uh, Canadees Bruno Spengler won met de Mercedes op Hoggenheim, de eerste race. Uh, Gary Paffett, de vorige winnaar van de DTM op Zandvoort, kwam niet verder dan de zesde plaats. Naast Peffert zal er nog een voormalige winnaar van de Zandvoortse DTM race aan de start verschijnen. Matthias Ekstum, hij uh, rijdt in een Audi. Ja, ga jij nog kijken eigenlijk? Um, ja, ik, ik, uh, ja, het is uh, natuurlijk op deze zender Dus ik denk ja. dat ik wel ga kijken Je gaat via de tv kijken? Via de tv Oké, okay. dan gaan wij nu eventjes ik en twee uur hebben eigenlijk de, de reactie min of meer van de politiek Wat vinden zij van ons probleem wat wij hebben uitgeplozen En um, ja, een probleem. ja, het probleem is natuurlijk dat de ondernemers in Zandvoort uh, klagen over dat het zo rustig is ...in het dorp wanneer er een groot race-evenement is. Maar we gaan nu eerst luisteren naar een nieuw nummer, het nieuwe nummer van Marco Borsato, Met Kom maar op, samen met Lange Frans. Zet een appel op mijn hoofd. Gooi de eerste steen naar mij. Hang me aan de hoogste boom. Het zal klinken voor altijd. Druk je stempel op mijn borst, Pek en veren op mijn lijf. Zet het zwaard maar op mijn keel. Je krijgt mijn ziel er niet mee klein. Zijn mijn ballen en mijn woorden stap lachend op de guillotine. Als dat is wat wij verdienen, speel jij God, ik vind het prima. Ik weet wie ik ben en ik ken mijn vrienden. Maar langs de lijn is niet aan de bal, sturen gaat niet vanaf de bal. de smikkelt als ik val. Ik pikkel tot mijn liefde zal. Overwinnen, ik geloof in dingen, mijn hoop is nooit een dupe nou Ik kan niet verliezen, überhaupt. Ik heb de liefde van mijn kids en een supervrouw. Een supervrouw. Ja, dat was Coldplay met Viva La Vida. Ja, en uh, het volgende uur gaan we het hebben over uh, de andere kant van het verhaal. Want we hadden het net over um, de DTM races die komend weekend zijn. En dat het in het dorp nogal um, ja. opvallend rustig is op dat moment. Volgens de ondernemers, hè? Volgens de ondernemers. En je hoorde voor uh, Viva La Vida hoorde je nog Marco Bazzato met uh, Lano Frans, kom maar op. Uh, nog even iets anders. De parkeerplaats bij de Zuid is zonder gewoon geopend, dus daar kan je dan parkeren. Ja leuk, de primeur is dat de parkeerplaats voor het eerst van de gemeente is. De gemeente heeft het, de parkeerplaats helemaal opgeknapt en uh, allemaal leuke dingen mee gedaan. En uh, die wordt vandaag, dit weekend, voor het eerst geopend. En dan ja. gaan we voor het nieuws uh, nog heel even luisteren naar uh, Bluff met het nummer Beter.